12 uur, het NOS-journaal, door Altmegens. Goedemiddag, opdracht voor aanslag Turkije zou uit Nederland zijn gekomen. Ruzie in Moskou bij herdenking Dolmatov. En Duitse minister die van plagiaat is beschuldigd, stapt voorlopig niet op. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, er zijn zonnige perioden afgewisseld door wat wolkenvelden. De temperatuur ligt rond de 5 graden. Vanavond en vannacht trekken vanuit het noordwesten winterse buien over het land. Minima liggen tussen de min 2 in het noordoosten en plus 3 in Zeeland. Morgen houden die buien aan en dan valt er naast regen ook hagel en al dan niet natte sneeuw. De opdracht voor een aanslag vorige week op de Amerikaanse ambassade in Ankara zou uit Nederland zijn gekomen, meldt de Turkse krant Begun. De krant baseert zich op een rapport van de Turkse inlichtingendienst. De aanslag werd opgeheist door de extreem linkse actiegroep. Correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, uh, die link met Nederland, wat houdt dat in? Volgens de. ...inlichtingrapport uh, waar de krant Beguna citeert... verblijft de leider van de DHKPC... ...dus die extreem linkse actiegroep in Nederland... ...zijn naam is Moussa Asaolu. ...en hij heeft het stokje overgenomen van de voorman van die beweging... Karatars, die in 2008 aan de gevolgen van kanker overleed... ...in een rijtjeshuis in Etteleur. Uh, volgens de Nederlandse inlichtingdienst, de AIVD... Uh, ...waren er in dat tijd in elk geval tientallen leden van die groepering actief in Nederland... Onbekend is hoeveel dat er zijn op dit moment, uh, maar de activisten van die groepering die wij gisteren in Abana spraken in Zuid-Turkije, de plek waar de Nederlandse Peter's zijn gelegen, die bevestigen inderdaad dat zij zeer goede contacten hebben met hun partner in Nederland. Hmm. Nou, nou, heb jij uh, contact met leden van die groep gehad? Uh, weet jij wat ze van plan zijn? Wat ze nog meer van plan zijn? kijk, de, de, deze groepen zijn dus hier geen moslim-extremisten. Dus ze noemen zichzelf extreem-extremisten. Dat betekent in Turkije anti-westers, anti-navo, anti-imperialisme. Nou, na de aanslag in Ankara hebben ze verklaard dat ze zich verzetten tegen het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid. Maar ook dat ze willen dat de Nederlandse patriots Turkije zo snel mogelijk verlaten. Ze zeiden gisteren, de Nederlandse soldaten zijn hier niet veilig. Alle acties tegen het imperialisme zijn wat ons betreft gerechtvaardigd. Hmm. En, en hebben ze gedreigd met specifieke acties? Nou ja, volgens het, uh, het rapport van de Turkse inlichtingen uh, zouden er in totaal nog zeven activisten klaarstaan. Ze zijn in het proces om zich voor te bereiden om hun leven te offeren. Dus aanslagen uit te voeren in Ankara, in Istanbul wordt daarin gezegd. Onder meer als vraag voor de tientallen activisten van die groeperingen die afgelopen maand door de Turkse politie zijn gearresteerd. Hij spraken gisteren zelf ook nog met de Nederlandse commandant op de legerbasis in Adana. En die zei zich vooralsnog geen zorgen te maken over de veiligheid van de Nederlanders daar, die 250 soldaten. Dat de beveiliging in handen is van de Turken en dat die beveiliging kundig is. In Istanbul, dankjewel, correspondent Bram Vermeulen. Bij de herdenking van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov in Moskou... is vanochtend gevochten. Dolmatov pleegde 17 januari zelfmoord in een detentiecentrum in Rotterdam. Daar zat hij in afwachting van zijn terugkeer naar Rusland... na een afwijzing van zijn asielverzoek hier in Nederland. Correspondent David-Jan Godfra. Eh, David-Jan, jij was bij die herdenking. Er is een vechtpartij uitgebroken. Wat gebeurde er? Nou, Wat er gebeurde is dat er een uh, oppositieleider... een van de bekende gezichten van de Russische oppositie... Uh, na die herdenkingsbijeenkomst kwam... om daar zijn respect te betuigen... om een bloemen neer te leggen bij de kist van Alexander Dalmatov. Toen hij naar buiten kwam, gaf hij verklaringen voor de pers... zoals hij dat altijd, altijd doet. En toen kwam er op een gegeven moment een, een man naar hem toe... die hem recht in zijn gezicht sloeg, heel hard op zijn, op zijn kaak. Nou, uh, Udaltsof, die, die ging tegen de grond... maar krabbelde weer op en is vervolgens terug gaan slaan. En daar is een, een behoorlijke vechtpartij uit voortgekomen. En weet je ook waarom die werd geslagen? Wat is het motief geweest? Ja, wat daarachter zit is waarschijnlijk toch een soort van kindersinnen... tussen de verschillende oppositiebewegingen in Rusland. Kijk, die, die Sergei Udasov, dus is de man die geslagen is... dat is een bekende oppositiepoliticus. Die is uh, lid van, of leider van het linksfront... En Alexander Dolmatov, dus de, de, de, de jongen die vandaag begraven is... of de man die be, vandaag begraven is... die hoorde bij een andere beweging, het andere Rusland. Nou, die twee, die, die twee bewegingen kunnen elkaar niet luchten of zien. En toen Oudadsov aankwam, was het al spannend. Er werd meteen al geroepen, uh, je bent niet welkom hier, ga naar huis. We hoeven je niet. Uh, en toen hij dus uiteindelijk uh, ja, de bloemen had neergelegd... toen, uh, toen kwam deze aanval. Uh, en, ja, en het toont toch wel aan dat die Russische oppositie... behoorlijk verdeeld is onderling. Hmm. Nou, loopt er een, een onderzoek, David-Jan, door justitie... naar de dood van uh, Dolmatov? Uh, in hoeverre heeft de, de, de oppositie vertrouwen... In, in een goed verloop van dat onderzoek? Nou, eerlijk gezegd hebben ze daar niet zo heel erg veel vertrouwen in. Um, ik heb vandaag ook weer met, bij, uh, onder de leden van dat andere Rusland... dus die partij van Dolmatov, gevraagd... Van, nou, okay, hoe kijk je daar tegenaan? Denk je dat ooit duidelijk zal worden... worden wat er precies met Dolmatov gebeurd is... En eigenlijk niemand verwacht dat. Iedereen denkt dat toch, als er ja, gevoelige dingen gebeurd zijn... Uh, dat die onder de uh, tapijt geschoven worden. En uh, ja, de dood uh, van, van hun kameraad, van hun partijgenoot... die zal voor hun in ieder geval altijd een raadsel blijven. David-Jan Godfijn, Moskou. Dank je wel. In Tilburg heeft de brandweer een drugslaboratorium ontdekt. In een loods en dat gebeurde na een melding over hevige rookontwikkeling. Waarschijnlijk ging er vannacht wat mis bij het productieproces. En toen ontstond er rook. De bewoner van de bijbehorende woning, 59 jaar is die, is opgepakt. bleek een vuurwapen te hebben. Een speciale eenheid is bezig met het ontmantelen van het drugslab in Tilburg. Volgens de politie is het een groot professioneel laboratorium... waar synthetische drugs worden gemaakt. Dit is het NOS-journaal, het door Altmegens. Werden gemaakt, niet meer nu. Tunesië, een Tunesische oppositieleider... die kritisch staat tegenover de islamitische regering van het land... is vanochtend doodgeschoten. Chokri Belaid, de leider van de Linkse Democratische Patriotische Partij... werd doodgeschoten toen hij zijn huis verliet in Tunis. Een regeringswoordvoerder noemde de moordaanslag op Belaid een afschuwelijke misdaad. Gaf geen verdere informatie over de aanslag. Het is ook niet duidelijk wie erachter zit. De Duitse minister Schavan van Onderwijs, van wie gisteren de dokterstitel werd afgenomen, weigert op te stappen. Oppositiepartijen vinden dat ze vanwege het schandaal moeten aftreden. Maar de minister wordt vooralsnog gesteund door bondskanselier Merkel en haar partij, de Christendemocratische CDU. De Universiteit van Düsseldorf besloot gisteren om Chavans dokterstitel af te pakken. Onze onderzoekscommissie heeft ze op grote schaal plagiaat gepleegd. Schavan houdt vol dat er alleen wat slordigheidsfoutjes in haar proefschrift zijn geslopen. De minister heeft juridische stappen aangekondigd tegen het besluit van de universiteit. Meldingen van fraude met een zorgverzekering komen voortaan beschikbaar voor andere verzekeraars. Dat hebben Zorgverzekeraars Nederland en het Verbond van Verzekeraars afgesproken. Doel is om zorgfraude effectiever op te sporen en krachtiger aan te kunnen pakken. Voorzitter Rouwvoet van Zorgverzekeraars Nederland. Uh, als blijkt dat iemand op meerdere fronten actief is met uh, fraude met verzekeringen, uh, dan komen we dus langs, dankzij dit convenant achter, omdat we nu dan ook toegang hebben met elkaar met wat er bij andere verzekeringen is gebeurd. Uh, het Verbond van Verzekeraars heeft al een Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. Daar is met dit convenant nu de verbinding mee gelegd. En dan kun je er dus sneller achter komen. En dan kunnen wij ook maatregelen nemen, dan wel andere verzekeraars kunnen maatregelen nemen in de richting van die betreffende verzekerde om te volkomen dat die fraude maar doorgaat. André Rauwvoet, de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Bij verzekeringsfraude in de zorg gaat het bijvoorbeeld om nota's waarbij is vastgesteld dat de zorg niet is geleverd... en nota's waarbij het bedrag onterecht is verhoogd. In 2011 is door de zorgverzekeraars voor 7,7 miljoen euro aan fraude vastgesteld. Maar geschat wordt dat het de echte fraude nog veel groter is. De Koningssloep keert terug naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. En mogelijk wordt die zelfs gebruikt om prins Willem-Alexander... op 30 april naar de inhuldiging te vervoeren. De Gouden koets de Water, zo wordt hij ook wel genoemd... ligt nu opgeslagen in een depot van het Scheepvaartmuseum. Contact met conservator Elisabeth Spits van het Scheepvaartmuseum. Mevrouw Spits, wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij die Koningssloep? De Koningssloep is een roeisloep van uh, een meter of twintig... Uh, waar twintig uh, uh, mannen, marinemannen, uh, uh, ko de koninklijke hoogheden vanaf uh, 1850 mee geroeid hebben. Ja. En die keert nu terug in het moet, ja. moet moet opgeknapt worden. Dat heeft wat geld gekost? Uh, ja, nou het is iets al anders. Hij uh, we hebben natuurlijk het museum vernieuwd de afgelopen jaren. En uh, hij past er, er niet goed uh, meer bij. En de um, koningssloep is op zich in uh, prima conditie. Maar um, om hem tentoon te stellen, uh, buiten het museum, ja daar heb je wat geld voor nodig. Ja, en wat maakt, hem, wat, wat maakt hem nou zo bijzonder? Uh, het, het is uh, uniek uh, in Nederland. Er bestaat geen andere koningssloep. En het is ook een, uh, een, een soort koninklijke traditie, zeg maar, in Europa. Uh, andere koningshuizen zijn ook in het bezit van dergelijke sloepen. Uh, al dan niet uh, meer in gebruik. Ik denk eigenlijk helemaal niet meer in gebruik, als ik even goed over nadenk. Uh, dus zeg maar, in Zweden hebben ze er één staan. Uh, in Portugal, ja. uh, van vroeger natuurlijk uh, Engeland. Daar is een replica gebouwd uh, vanwege uh, de grote feesten rondom koningin Elisabeth. Uh, dus het is echt een, een, een traditie. Uh, en ja, Nederland uh, heeft ook die traditie. Dus uh, vandaar dat het een, uh, een bijzonder schip is. En, en nou is het mogelijk dat hij dat gebruikt gaat worden op 30 april... Ja. Uh, wanneer Willem-Alexander uh, naar de inhuldiging moet worden vervoerd. Ja. Waar hangt dat nog vanaf? Uh, dat hangt er vanaf of het verantwoord is om hem te water te laten. Want uh, het schip is in 1962 voor het laatst gebruikt. Uh, dat was bij het uh, zilveren huwelijksfeest van uh, Juliana en Bernard. Ja. En daarna uh, heeft hij altijd op de wal gestaan. Dus dat is uh, 50 jaar. En uh, ja, een, een, het is een houten schip. En hout droogt uit. Mm -hmm. Dus... Uh, wat gebeurt er als je hem in het water uh, laat weer? En dat, uh, dat gaan we uitzoeken. Mm -hmm. Want uh, dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn als dat lukte. Ja. Ja. En, en wat moet er dan gebeuren om hem weer uh, ja, helemaal gereed te krijgen? Ja, voor dat er? gaan we uitzoeken. Hij is, is, op zich ziet hij er prima uit. Het is, uh, schip is echt in goede conditie. Het is natuurlijk, hij is 200 jaar oud. Hij is natuurlijk in de loop van de tijd wel eens uh, gerestaureerd. En uh, op zich is hij in prima conditie. Maar ja, wel een conditie om hem op de wal te bewaren. Hm. En uh, dat is toch uh, iets anders dan in het water. Uh, hout zet uit bijvoorbeeld. Dus uh, we gaan onderzoeken uh, in hoeverre dat uh, kan. En of er dan extra maatregelen genomen moeten worden om hem aan te passen zodat het mogelijk wordt. Stel dat hij gebruikt kan worden 30 april ja. uh, bij die Wat wat gebeurt er dan daarna met het schip? Uh, dan wordt hij tentoongesteld hier uh, bij het scheepvaartmuseum, uh, uh, Niet meteen, uh, ja, misschien wel even voor korte duur de, uh, daarna meteen. Maar uh, wij hebben van de Bank Giro Loterij uh, geld gekregen om uh, het schip tentoon te stellen in een soort uh, schiphuisachtige opstellingen, een soort buitenvitrine. Zodat hij uh, uh, dus op de wal, niet in het water. Zodat hij, uh, nou ja, ook voor uh, weer te zien is voor iedereen. Maar dat hij ook onder goede omstandigheden bewaard wordt, zodat hij bij het zilveren huwelijksfeest van Alexander en Maxima, ik roep maar wat, ja. ook weer gebruikt zou kunnen worden. <laughs> dat duurt nog even, ja. ja. Vanaf wanneer is die dan te zien? Is dat uh, dit jaar nog? Of, uh? Uh, nee, dat, dat, nou, dat is nog onbekend, maar uh, ja, je weet het nooit. Dat kan, dat, eigenlijk weet ik dat niet. Het lijkt me uh, misschien niet helemaal reëind. Het zou zomaar kunnen, het maar het zou ook 2014 ja, kunnen dat worden. Is, uh, dat is, uh, heeft weinig zin om daar iets ja. uh, van te zeggen. Okay. Ja. Elisabeth Spits van het Scheefvaartmuseum, dank u wel. Sport. Rafael Nadal heeft in het Chileense Viña del Mar een succesvolle rentree op de tennisbaan gemaakt. Spanjaard stond zeven maanden aan de kant door een knieblessure. Nadal won met Argentijn, Juan Monaco in de eerste ronde van het dubbelspel van het Tsjechische duo cermak Luli. Ik ben a jugar un partido oficial, aunque sea un doble y aparte con con uno de mis mejores amigos. O sea que esto es lo lo principal para mí y me hace feliz volver a jugar en una dus pista. Llena Ja, geen woord Spaans bij, het was helemaal Spaans, vandaar de vertaling. Nadal is blij dat hij met zijn vriend Monaco weer een officiële wedstrijd heeft gespeeld. Daarnaast is hij de Chileense fans dankbaar voor de geweldige ontvangst tijdens dit toernooi. Vandaag speelt Nadal in de tweede ronde van het enkelspel... tegen de Argentijnse kwalifier Delbonis. Vorig jaar juni kwam Nadal op Wimbledon voor het laatst in actie in het enkelspel. Verloor toen van de Tsjech Lucas Rosol. Na zijn eerste optreden in Chili had Nadal een goed gevoel over zijn knie. Op is het het feit dat hier is een motief van en progressie. Naar het naar het 100%. Mijn knie is volgens de arts helemaal genezen. Hoewel het dagen zijn dat ik nog wel pijn heb. Maar ik ben gemotiveerd en gebruik dit toernooi om weer 100% fit te worden. Dat zeg ik niet dat zei Nadal net in het Spaans. Hij is van plan om na het toernooi in Chili ook deel te nemen aan de toernooien in Sao Paulo in Brazilië en Acapulco in Mexico. Nu verkeersinformatie. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Laatste file. Eigenlijk nog een restant van de ochtendspits. Het was een hele drukke ochtendspits, maar daar zijn alle files eindelijk van weg. Maar bij Nijmegen, daar loopt het nog vast op de A325 vanuit Arnhem... tussen knooppunt Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen, vier kilometer. Dankjewel Wijnand. Uh, nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Want dit was het uitgebreide NOS-journaal. Opdracht voor aanslag in Turkije zou uit Nederland zijn gekomen... Ruzie in Moskou bij de herdenking vanochtend van Dolmatov. En de Koningssloep wordt gerestaureerd... en krijgt mogelijk een rol bij de Kroning op 30 april. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zo meteen even met Arne van der Wal... van de website Follow the Money, over de kritiek op financiële journalisten... en aanleiding van de problemen met SNS Reaal. In het mediaforum Melu van Hintem, columnist voor Ondermiddel Volkskrant... en voor het eerst Erik Nomen, hoofdredacteur van Nieuw Revue. Ze hebben gekeken naar de themaavond over pesten, gisteravond op Nederland 3. Kijkers werden door Arie Boomsma opgeroepen om via een site in actie te komen. Ik teken daar met een druk op de knop de verklaring met de volgende tekst. Ik pest niet en ik kom op voor iemand die gepest wordt... Teken die verklaring, zodat het leven van veel mensen vanaf vandaag een klein stukje mooier wordt. En in de Nationale Nieuwsquiz zometeen Sandra van der Wiel uit Hilvers. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. De publieke omroep overtreedt de wet door bezoekers van zijn site zoals Uitzending Gemist te weren als die de cookies niet accepteren. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens, de privacywaakhond van Nederland. Vanwege de cookiewet moeten bezoekers toestemming geven... voor het plaatsen van cookies op hun computer. Als ze die toestemming niet geven, dan kunnen ze niet op zo'n site komen. En dat mag niet, zegt het college. Dat doen ze in een brief aan de Tweede Kamer. Die is ook gelezen door D66-kamerlid Kees Verhoeven. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van die conclusie van het CBP? De publieke omroep weigert dus bezoekers op zo'n site... als die niet ja aanklikken op de vraag of ze cookies accepteren. Nou, het college Bescherming Persoonsgevers heeft gewoon de wet... Eh, langs de, de actie of de beslissing van de, de publieke omroep... Eh, op uitzicht. Zijn gemist uh, gelegd en volgens mij terecht geconcludeerd dat uh, de, de publieke omroep uh, bezoekers dwingt om alle cookies te accepteren en anders niet op de site te kunnen. Uh, ze vinden dat een overtreding van de wet. En strikt genomen hebben ze daar uh, gelijk in. U vindt ook dat zo'n uitz zo uitzending gemist moet door iedereen kunnen worden bekeken? Ja, alleen uh, de publieke omroep heeft op één onderdeel wel uh, uh, iets waar ze gelijk in hebben. En daar moet uh, ook wel een verbetering worden aangebracht. En dat is namelijk dat de cookiewet op dit moment ter discussie staat in de Tweede Kamer. Uh, daarbij gaat het om een aantal verschillende soorten cookies die er zijn. En het onderscheid zou wat duidelijker moeten, zodat je alleen nog maar voor de hele commerciële cookies uh, toestemming vraagt. En als dat geregeld is, dan is er volgens mij voor de publieke omroep geen enkel probleem meer om zich net als alle andere uh, bedrijven ja. en website-aanbieders aan die wet te gaan houden. Want we hebben de publieke omroep. Gebeld En die zeggen inderdaad, de mediawet verplicht ons nu om bepaalde cookies te plaatsen. Ja. Dat klopt. In feite zijn er twee wetten waar de publieke omroep uh, mee te maken heeft. Aan de ene kant dus die cookiewet, die zegt je moet toestemming vragen voor cookies. Op dit moment uh, zijn dat heel veel cookies waar toestemming voor gevraagd moet worden. En aan de andere kant de mediawet, waarin, uh, waarin ze worden verplicht om bepaalde informatie uh, op te halen. En ja, dat moet weer via die cookies. Ja precies, zij kunnen, zeggen, zij zeggen van, we kunnen zien aan het aantal mensen dat ja zegt tegen zo'n cookie... kunnen wij aantonen van hoeveel mensen er naar zo'n site kijken. Exact. Zij dat... moeten statistieken bijhouden. Ze moeten gegevens bijhouden over het gebruik van die site. Omdat het een publieke uh, aanbod is. Uh, dus hebben ze daarvoor cookies nodig. En die cookies vragen nu een pop-up. Dat geeft veel gedoe. Dus hebben ze besloten alleen op de site als je alle cookies uh, accepteert. Nou, dat is een grofmazige oplossing. Uh, en daarom is eerst verfijning van die cookiewet nodig. En dan kan de publieke omroep zich keurig aan allebei de wet houden. Oké. Okay, dus eigenlijk is dit iets wat op termijn wordt opgelost. Ja, het lijkt erop dat staatssecretaris Dekker van media. En minister Kamp van Economische Zaken nog niet helemaal goed met elkaar. Uh, gecommuniceerd hebben over de stand van zaken op beide onderwerpen. Volgens mij gaat dat nu bij elkaar komen, ook door een voorstel van D66... om die cookiewet iets te versoepelen. En volgens mij moet het probleem dan opgelost kunnen worden... mits de publieke omroepen zich er dan wel aan houdt... en niet mensen dwingt om uh, zich commercieel te laten volgen op hun website... want het is een publieke website. Mm. Het is wel steeds gedoe hè, over die cookiewet. Is dat gewoon een slechte wet? Het is een, uh, een goede wet in de zin van dat het heel terecht is dat de politiek... heeft afgedwongen dat mensen weten dat ze betalen met hun persoonsgegevens... en dat ze gevolgd worden. Uh, nu is alleen toestemming afgedwongen... ...voor bijna alle cookies en dat zou maar voor één categorie moeten hoeven. En dat wordt nu geregeld, dus dat is een verbetering van die wet... ...die op zich wel uh, uitgaat van een heel goed principe... ...namelijk gewoon, uh, je moet weten dat je gevolgd wordt op internet. Kees Verhoeven van, van D66, hartelijk dank. Graag gedaan. De Sunday Times gaat niet langer foto's plaatsen... ...die freelance fotografen maken van de oorlog in Syrië. De Britse krant weigerde foto's van fotograaf Rick Feinkler... ...die niet eens is met de beslissing. Hij vindt dat het de verantwoordelijkheid van de fotograaf is... ...of die zich in gevaarlijke situaties wil bevinden of niet... In Nederland is er ook al lange discussie over. De NOS wilde bijvoorbeeld vorig jaar geen zaken meer doen... met oorlogsverslaggever Hans-Jaap Medelsen. De Playboy die vandaag in de winkels ligt, is een hele bijzondere. Nederland heeft als eerste land een Playboy met een zogenoemde Layar. Met de Layar-app kunnen gebruikers hun smartphone... op bepaalde plekken in de tijdschrift richten... om extra informatie op te vragen, bijvoorbeeld in de vorm van filmpjes. Op de cover stellen de drie Playmates die kans maken... op de titel Playmate van het jaar zich voor in een videootje. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, zijn papieren huis-en-huisbladen... en reclame straks verleden tijd. Zorg voor te veel vervuiling, zegt de partij. En daarom moet dit soort drukwerk digitaal worden verspreid. Natuurlijk is er de ja-nee-stikker die u op de brievenbus kunt plakken... maar Kamerlid Esther Houwhand doet nu het voorstel om het om te draaien. U krijgt geen huis-en-huispost, tenzij u aangeeft dat wel te willen. Gisteren zei eindredacteur Choi Fase van het Financieel Dagblad in ons mediaforum... dat hij blij was dat hij nooit een topman van het jaarverkiezing heeft uh, gehouden... en dat hij daarna mee heeft gedaan. Je kan dan later wel eens een keer van een koude kermis thuiskomen, zei Tjeu. Hij noemde als voorbeeld oud-SNS-topman Sjoerd van Keulen... die door Fem Business nog niet zo heel lang geleden werd bewierookt. Hij was een man met durf en visie en werd topman van het jaar bij Fem Business. Nu is hij de kop van Jut in de SNS-zaak. Toenmalig hoofdredacteur van Fem Business is Arne van der Wal. medeoprichter ook van Follow the Money. Een website die met geld en met financiën bezig is. Uh, en economie ook trouwens. Arne, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het kan verkeren, hè? Ja, zeg dat wel. Ja, ja als, je, als je me vraagt van ben je daar blij mee dat we hem toen tot uh, Pop Popman hebben uitgeroepen, dat denk ik natuurlijk niet. Aan de andere kant, het is ook niet zo dat Fem Business hem uitriep tot topman van het jaar, maar dat waren de lezers van Managers Netwerk Nederland en uh, uh, de lezers van Fem Business die dat gedaan hebben. Ja, dus uh, de, lezer, de uh, lezers vonden dat Van Keulen een, een toffe peer was, in ieder geval een goede, goede zakenman en uh, vandaar ja. dat hij die, dat predicaat kreeg. Ja, dat, dat klopt inderdaad. Het geestige is dat ik die avond bij de uitreiking nog tegen Van Keulen heb gezegd aan tafel half grappig, van besef wel dat dit soort prijzen vaak een kies of death is. Nou, daar moest hij toen heel hartelijk om lachen. Uh, maar dat kwam inderdaad zo uit. Maar kijk, je moet het ook zo zien in de geest van de tijd. Het was eigenlijk op dat moment was het ook een heel goed presterend bedrijf. Dat vond de jury ook. Mm. Ik had een jury die gekeken heeft naar de human resources beleid van de onderneming... naar het innovatieve gehalte en naar de strategische visie. Dus, uh, en daar kwam SNS eigenlijk heel goed uit. Het was ook een, een bedrijf dat in 2007 uh, beter presteerde... dan Egon, ING of Fortis. Ja. Het was... Baal je er nu van dat je daar eigenlijk aan mee hebt gedaan... met de bewierroking van Sjoerd van Keulen? Nou, nee, want ik heb niet bewierrookt. Dat is niet het geval geweest. Ze hebben daarna ook zeer kritisch bejegend. In ons blad hebben we bijvoorbeeld de overname van Property Finance... ook altijd heel kritisch bejegend. Dus... Uh, bij wie hier ook in gaat te ver. De lezers hebben op dat moment hem uitgekozen tot man van het jaar. Omdat hij op dat moment het beste presteren. Kijk, het is een momentopname. Hè? En uh, je moet, iedereen zegt nu wel van ja, dat had je niet moeten doen. Dat vind ik een beetje laf. Iedereen zegt ook dat hij gewaarschuwd heeft. In het van de raad van commissarissen bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik echt een godsbe. Ze hebben wel gewaarschuwd en een bonus van zeven ton uitgekeerd dat jaar. Ja. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Want Arne, het slaat ook een beetje op de financiële journalisten. En jij zegt net al, van, we hebben toen ook echt wel kritische stukken geschreven. Ook over die overname van dat vastgoedverhaal. Ja. Waar, wat nu dus eigenlijk de bottleneck is geweest. Want dat is een beetje de, de, vergelijkbaar ook met, met de wielerjournalisten bijvoorbeeld. Hè? Die, die vergelijking is ook wel getrokken van de week. Eh, waarvan ook werd gezegd, ja, ze zaten er soms wel heel dichtbij. Misschien wel te dichtbij. En waren daardoor minder kritisch? Nou, dat, dat vind ik eigenlijk uh, niet zo erg. Gelijkbaar. Kijk, in de wielerjournalistiek ging het, heb ik begrepen, om het, het bewust verzwijgen van bekende feiten. En dat was hier niet het geval. Ook als je die cijfers nu analyseert, en ik heb het net nog even gedaan. Het zag er gewoon op papier heel goed uit. Als je zegt, van had je het moeten weten? Ja, natuurlijk. Had je het kunnen weten? Dat is een ander verhaal. Ik had het natuurlijk moeten weten. Dat kan mezelf wel voor mijn kop slaan dat ik het niet heb geweten. Maar als je realistisch bent, je had het heel moeilijk kunnen weten. En al die mensen die nu roepen van, ja, het, ja het, we hadden het kunnen weten, dat is gewoon uh, ja, een soort uh, goed uh, in het verzet zijn na de oorlog noem ik dat dan. Mm -hmm. uh, dat, dat klopt gewoon niet. Nee. Is de financiële journalistiek wel voorzichtiger geworden de laatste jaren, zou je kunnen zeggen? Um, uh, met kritiek bedoel je, of voorzichtiger in het uitroepen van helemaal? Nou ja, ja, al, allebei misschien. Nou kijk, de financiële journalistiek moet vooral niet voorzichtiger worden. Ze moet juist veel brutaler worden en nog, nog beter erbovenop zitten. En uh, dit, dit geval toont juist maar aan hoe belangrijk het is, die financieel-economische journalistiek. En, en, uh, en, en hoe verschrikkelijk het is dat er op journalistiek zoveel wordt bezuinigd. Hè, dit soort gevallen laat zien dat je daar nooit op moet bezuinigen. En dat het voor uh, zowel het zakenleven als voor onze samenleving van een heel groot belang is om daarin nou ja. te investeren. Zeker. Eh, dank dat je even de telefoon kwam. Arno van der Wal van Follow the Money is hier tegenwoordig. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles Blokken. Het mediaarchief. Ja, de NOS heeft een nieuwe weerman, Peter Kuipers-Munneke. Het bericht verscheen zelfs als nieuwtje op teletext. Heel anders was dat in de beginjaren van de Nederlandse televisie. Bij het weerpraatje in het NTS journaal was alleen een arm in beeld te zien die met lipstick zonnetjes tekende en ook het aantal graden op een landkaart schreef. Een krijtje maakte namelijk te veel geluid. Je zag geen gezicht en ook geen naam van de weerman van het KNMI in de beeld. In onze omgeving moesten de Maartse buien... die door felle opklaringen werden afgewisseld... plaatsmaken voor somber weer en langdurige regenval. In verband hiermee behoudt het weer zijn onbestendig karakter... en luidt de verwachting voor het komende etmaal als volgt. Een veranderlijke bewolking met tijdelijk enige regen of enkele bui, Een matige, aan de kust af en toe krachtige wind uit westelijke richtingen... En dezelfde of iets hogere middagtemperaturen met maxima tussen 7 en 9 graden. Een deel van het weerpraatje van 5 januari 1956 was dat... de afsluiting van het allereerste NTS-journaal. In de jaren 70 verdween de Weerman van het scherm... en werd het weerbericht eigenlijk gewoon door de journaalpresentator voorgelezen. En in de jaren 80 kwam de Weerman, of vrouw, want toen werd het ook ineens een vrouw... Eh, terug vanaf eh, toen dus ook helemaal in beeld. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Melo van Hintem, columnist bij onder meer ook de Volkskant. Wat je? Knal je naar die microfoon? Ja, ik liep luk. mijn microfoon bijna van. <laughs> en en Erik Nomen is er. Uh, tegenwoordig is hij de hoofdredacteur van Nieuwe Revue. Erik, ook wel. Om voor het eerst in deze hoedanigheid in het forum. Hè? Ja, nou, ik ben er al een paar keer eerder geweest, hoor. Maar daar ja, heb maar... ik geen enkele indruk gemaakt. Oh, je bedoelt als hoofdredacteur? Ja, precies. Van nu, ja, ja, ja, ja zeker. Uh, een enkele indruk. Ben ik nu een maandje of uh, zeven. Van uh, ja, de meest leuke baan uit ja. de wereld. En je hebt hiervoor van alles gedaan? Hmm. Ja, eh... Uh, ik ben uit een slikke eindredacteur, maar ik heb ook met Paul de Leeuw gewerkt en FHM-hoofdredacteur van alles en nog wat. Ja. En nu de nieuwe revue, een tijdje dus, een paar maanden nu. Ja. Uh, jij maakte natuurlijk een flinke klappen door te kunnen melden dat Willem Holleden <laughs> jullie columnist werd. Ja. Uh, oh, was jij dat? Ja, oh, ja, ja. Okay. Praat je nog met me? Een ja even? hoor, ja, het oh, is toch maar kort, toch? <laughs> ben je tevreden over die, uh, over die actie? Ja, ik vind het hilarische columns. Uh, ik moet er altijd hard om lachen als hij weer eens uh, uit de den oude doos... of uit de den oude geschiedenis uh, weer wat verhalen over hem en Kor van Hout vertelt. Uh, en ja, publicitair gezien is het natuurlijk een uh, mega klapper geweest. Ik ben nog nooit in zoveel praatprogramma's te gast geweest al sindsdien. Ja, maar ja, Weet dus je opdragen veel... we nou ook enorm gestegen? Nou, het, eerste, het eerste nummer waar Holleder ook op de cover stond... heeft echt verschrikkelijk goed verkocht. Maar ja, meneer, ik bedoel maar, natuurlijk nu, het gaat om duurzame effecten. Ja, je hoopt he? natuurlijk dat het Holleder-effect heel lang uh, blijft na maar dat valt wel mee, al moet ik zeggen... we hebben hem wel weer op het kerstnummer ge gedaan... en dat heeft ook heel goed verkocht. Maar als je Holleder niet op de cover zet, voor de column alleen... denk ik niet dat heel veel mensen toch naar de kiosk rennen. Maar is het de investering waard geweest? Want hij heeft vroeger flink wat geld voor. De waren hoofdredacteuren die hebben gezegd... nee, dat, dat gaan we niet doen... Dus die kolom ook wel aangeboden. Ja, nou, in eerste instantie had ik ook tegen hem gezegd... Van, uh, sorry Willem, dat, dat. Want ik was de eerste die uiteindelijk met hem uh, in gesprek ging. En hij vroeg een bedrag wat ik echt niet wilde betalen. Dat was volkomen uh, onwaarschijnlijk dat ik dat zou terugverdienen. Toen is hij met dezelfde voorstander naar de Panorama gestapt. Nou, die zagen hem ook aankomen. Dus uh, uiteindelijk is hij dan een beetje ingebonden. Wat dan toch ook wel weer stoer is om te kunnen zeggen: dat je Willem Holleder hem. Ik wil niet zeggen. Afgeperst <laughs> hebt naar een lager honorarium. Maar je hebt hem toch. Uh, ja, toen we hebben hem afgeperst. Ja, we hebben, een ietsje, <laughs> we hebben een iets netter bedrag. Maar Parool schreef 2000 euro, klopt dat? Ja, parol had daar gelijk in, ja. Per column. Mm -hmm. En dat kan nog steeds uit. Uh, nou, dat, uh, het, is, het is niet dat we daar keiharde winst op maken. Nee, nee, nee, nee oké. Okay. Nou, maar het gaat ook helemaal niet naar Willem Holleder. Hè. Het wordt door die invordering. Ja, het komt gaat, weer bij ons rechtstreeks, bij gaat het rechtstreeks naar justitie. Komt het bij de belastingbetaler terecht. Dus eigenlijk doet nog een goede daad in deze kwakkelende <lacht> economie. Ja. ja, zo kan je het ook bekijken. Uh, goed, nou, we, we gaan zo meteen doorpraten over uh, andere zaken in de, de media. Uh, maar, oh nee, eerst nog even misschien dat van die freelance fotografen. Uh, dat bericht hebben we net voorgelezen. Uh, foto's van een fotograaf uit Syrië worden geweigerd. Um, wat vind je daarvan? Door één krant, toch maar. De ja. Sunday Times heeft ja. dat gezegd. Ja. ja, Ik vind het een, uh, een beetje uh, paternalistisch. En Ik denk ook niet dat het veel zou helpen. Want de Sunday Times is niet de enige opdrachtgever in de wereld. Natuurlijk. Dus ik vraag me af wat er echt uh, achter maar zit. Maar wat vind je van het principe? Zij zeggen van uh, zo'n freelancer... die hebben wij in feite niet zelf in de hand. Uh, die, die, die doet het niet. Een freelancer van... is een zelfstandig ondernemer. Nee, maar... Natuurlijk hebben ze die niet zelf nee, in de hand, okay, Maar dan maar, moeten ze maar... verder een mond te komen maar, nee, maar dat is dus een reden om te zeggen... Van, nou, dan, dan gaan we dus ook niet de verantwoordelijkheid nemen... dat als wat met die meneer of mevrouw gebeurt dat wij dan ook de klos zijn. Volgens mij gaat een freelancer op eigen verantwoordelijkheid... en eigen risico. Maar moet je dan die foto's wel of niet afnemen? Ja, natuurlijk wel. Ja. Als wij ze aangeboden krijgen. Sterker nog, ik kan me zelfs voorstellen: maar dat is redelijk kort door de bocht. Dat als wij ze aangeboden krijgen en we weten dat die persoon daarvoor een kogel tussen zijn ogen heeft gekregen, is het misschien zelfs nog extra meerwaarde om die foto te plaatsen. Bah, dat vind ik wel heel cynisch. Wat ik wel trouwens zou vinden is als uh, dit veel vaker gaat uh, spelen. Of het speelt eigenlijk al heel vaak dat de, uh, de NVJ voor freelancers organiseert dat er een soort verzekering is, of weet ik veel wat. Ik vind het dus niet goed als ze zomaar op pad gaan en zo'n risico lopen. En er is absoluut geen enkele dekking voor. Ja. Maar ik vind het heel betuttelend om te zeggen van we nemen de foto's van jou niet af, want we vinden dat jij dat niet moet doen. Want we hebben die Tom Daams gehad, hè? die zat ook een paar keer bij Paul Witteman, die heeft ook uh, foto's in de Volkskrant uh, gepubliceerd. Ook uh, Die jongen die daar in de eerste instantie, nu had ik het idee dat hij zich wat beter voorbereid had, maar de eerste keer daar eigenlijk gewoon als een soort ja, cowboy naartoe is gegaan. Zonder, ja, ja zonder... we hebben het daar eerder over gehad. Hè? Het klonk echt onwaarschijnlijk uh, onverantwoordelijk. Maar goed, hij heeft het wel gedaan. Ik begrijp dat er een ander probleem is met zijn verhaal is dat mensen zeggen het gaat veel meer over zijn eigen avontuur uh, dan over Syrië, dus er valt uh, van alles uh, over te zeggen. Ja, hij heeft het overleefd, de foto's zijn geplaatst. Uh, dat is al voor hem echt een aanmoediging. Zijn om het nog een keer te proberen, neem ik aan. En Erik, vroeger was het denk ik zo dat de Nieuwe Revue nog gewoon echt fotografen zelf in dienst had. Dat zal nu helemaal niet meer zo zijn. Nee, nee, nee dus... we zijn wat dat betreft tot naar de redactie van ongeveer 10 man gegaan. Ja. Terwijl we er vroeger 30 hadden, waaronder vier fotografen. Ja. Maar dat geldt denk ik voor heel veel bladen dat, die, dat fotografen toch tegenwoordig vooral freelancers zijn. Dus als, je, als, dit, zeg maar, als meer media dit zouden gaan doen, dan worden die fotografen. Maar hebben ze geen nieuws meer, dus waarom zouden ze dat doen? En uiteindelijk gaat het natuurlijk om de goede foto's en de allermooiste foto's wil je hebben. En dan maakt het niet extreem veel uit hoe dat gedaan is. Overigens ben ik het. Helemaal eens hoor. Uh, het, is een, het is eigen verantwoordelijkheid. En het is niet zo dat wij achteraf moeten gaan zeggen... je had een bepaald type verzekering moeten hebben. Het is leuk dat die verzekeringen er zijn. Ik kan me zelfs voorstellen dat het verstandig is om ze te subsidiëren. Immers, ja. je hebt toch ook nog een soort morele verantwoordelijkheid dan misschien? Als iemand daar foto's staat te maken uh, ja. waar, waarvan je weet dat jij ook de afnemer bent ja dus we, nou, Meestal weten we het niet. We krijgen die dingen pas laat aangeboden. Mm -hmm. Het is niet zo dat ik... Eh, ja, maar als iemand, er... vindt, iemand meldt zich van tevoren bij jou. Bijvoorbeeld die ja. Tom Daams. Nou, ik die ga nu naar Syrië, de. ik ga daar midden in het oorlogsgebied. Ga ik foto's maken. Denk je dat je daar wat van wil hebben nou, als ik terug ben? Nou, dan kijk ik hem diep in de ogen. Ik zeg, je doet toch wel voorzichtig, jongen. En vervolgens laat ik hem gaan. Oké. Okay. Ja, ja, dat zou wel goed zijn als bladen dus voor, de, voor de, uh, mensen die op deze manier werken en bijdragen zouden leveren in een fonds dat, waar, uh, waar zij uh, dat hen, he, he, ik ga even stotteren, dat okay. hen verzekert. Ja, maar ja. dat vind ik wat anders. Dan kopie je het Los van de individuele beslissing van iemand om te gaan. Oké, okay. praten we zo meteen door over andere zaken. Eerst het laatste nieuws, Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De jeugdcriminaliteit in Amsterdam neemt steeds verder af. In 2007 werd ruim 6 van de jongeren in de hoofdstad verdacht van criminele activiteiten. September vorig jaar, vijf jaar later, was dat gedaald tot ruim 4,5 Ongeveer een kwart van de misdaden wordt gepleegd in het centrum. Het gaat dan meestal om zakkenrollerij en geweld. Bij de herdenking van de Russische asielzoeker Dolmatov in Moskou is vanochtend gevochten. Een paar leden van de partij Een Ander Rusland, de partij van Dolmatov, sloegen oppositieleider Udalsov tegen de grond. Ze vonden dat hij niets te zoeken had op de bijeenkomst voor Dolmatov, die vorige maand in Nederland zelfmoord pleegde, omdat zijn asielverzoek was afgewezen. In Tilburg heeft de brandweer een drugslaboratorium ontdekt. Er was vannacht een melding over hevige rookontwikkeling. Waarschijnlijk is er wat misgegaan bij de productie. Een 59-jarige man in Tilburg is opgepakt. Bleek ook nog een vuurwapen te hebben. En meldingen van fraude met een zorgverzekering... komen voortaan beschikbaar voor andere verzekeraars. doel is om zo de zorgfraude beter te kunnen aanpakken. Mensen die al eens een keer hebben gefraudeerd... bijvoorbeeld met de inboerdele of worden nu extra in de gaten gehouden. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In een deel van het land heeft het vannacht en vanochtend gesneeuwd. En op dit moment valt er nog een beetje sneeuw in Zuid-Limburg. Maar de komende uur wordt het, net als in de rest van het land, ook in Limburg droog. De zon schijnt op veel plaatsen al volop en ook Limburg krijgt vanmiddag nog de zon te zien. Met 4 à 5 graden dooit het aardig door, dus de meeste sneeuwresten zullen vanmiddag wel verdwijnen. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden tot noordwesten. Het blijft vanmiddag dus nog even droog, maar later vanmiddag verschijnen in het noordwesten wel weer een paar winterse buien. Ook vanavond en vannacht trekken winterse buien over het land en komen de minima rond het vriespunt uit. Uh, houdt u morgenochtend overigens ook rekening met plaatselijke gladheid. Morgen donderdag is het wisselend bewolkt en is in het hele land kans op enkele winterse buien. Er staat een matige aan zee vrij krachtige wind en het wordt opnieuw 4 à 5 graden. De dagen daarna wordt het nog iets kouder en het weekend lijkt droog te gaan verlopen. ANWB-verkeersinformatie. De sneeuw die nog in Limburg valt zorgt op de weg niet meer voor gladheid. Er staat nog één file bij Nijmegen op de A325. Van Arnhem naar Nijmegen voor de Waalbrug 4 kilometer. Lunch met Jurgen van der Berg. En het mediaforum vandaag met Melu van Hintem en uh, Erik Nomen. Uh, we gaan het hebben over Ponius versus de kopschoppers. Uh, Ponius was weer een keer op uh, gisteren. Uh, een verslaggever van dat programma, Danny Gozen heet hij, die, die trok de capuchon van het hoofd van een van de jongens... Uh, die verdacht wordt van de mishandeling in Eindhoven... waarbij acht jongens dus één man in elkaar trapte. Het programma nam zelfs al een voorschot op eventuele gevolgen... van deze actie. Even luisteren. In plaats van verantwoording af te leggen voor hun daden... meent de verdediging dat de jongens al genoeg zijn gestraft door de media wel te verstaan. En dan natuurlijk met name door het Poonnieuws. Waarom ren je dan nou weg, joh? Kom eens hier, Brent. Brent, kom eens even hier, joh. Laf wat. Kijk, daar gaat Brent dus. Kom nou even, joh. Hey. Brent, kom nou even. Nee, dan willen we weten waarom je dat doet, joh. Kom eens even. Brent, even één woord. Waarom heb je het gedaan, joh? Waarom heb je het gedaan? Brent, zeg even. Zo, je hand ligt helemaal open, joh. Heb je weer lopen vechten, jongen? Ja, die jongen kwam ook gewoon herkenbaar in beeld bij Po Nieuws. Um, wat vonden jullie van deze actie, Melou? Nou, ik kwam niet eens herkenbaar in beeld. De capuchon werd zelfs afgetrokken, zag ik. Dat vind ik nog extra, ja, ja, want dan, komt... dan zit je aan iemand ook nog. Ik bedoel, je kunt iemand op straat tegenkomen bij wijze van spreken en, en hem filmen. Dat is nog wat anders, dat je gewoon aan iemand zit. Dan ga, dan ga je al helemaal over een grens uh, heen. Ja, ik vind, ik vind het... Uh, nou, ik vind het schandalig. <lacht> Ik ga nette woorden gebruiken hier. Ik vind het vrij schandalig. Ben ik ben ook ontzettend benieuwd. Ik zou het heel, heel, heel goed vinden als uh, advocaat van een van de jongens... Uh, uh, zou uh, proberen of de verslaggever van Ponius hiervoor... Uh, gehangen kan worden om in mm. hun terminologie te blijven. Erik? Ja, ik vind het ook redelijk stijlloos. Met name ook omdat uh, zo'n iemand nog niet veroordeeld is. Dus een verdachte is. En ja, het is uh, nogal makkelijk om uh, mensen in de media zwart te maken. Ook al heeft deze jongen het gedaan. Hij heeft nog steeds het recht om redelijk anoniem tot dat moment van veroordeling door het leven te gaan. Uh, Poont uh, en Geen Stijl, hun uh, laten we zeggen broertjes, die hebben die neiging nogal. We hadden de laatste stuk Geen Stijl had het anders wel gebleurd hè? Die hadden blijkbaar gewoon algemene beelden. Uh, die, die ja. Door, uh, ja, maar die maar hebben maar weer aan gewoon aan de al... achternamen erbij gezet... Ja, waardoor onschuldige uh, mensen nu uh, doodsbedreiging ja, ik, krijgen. Ik, ik bedoel Het is toch van de gek om op zo'n manier blad, eigen nou, richting ja, te doen? Exact. Vorige, vorige dat... week hadden we die jongen... hij uh, Tom Kantelberg woont in de buurt van blijkbaar een andere Tom Kantelberg... die de jongens in elkaar Geschopt. En die kreeg allemaal mailtjes, telefoontjes, vuile ook, et cetera. Uit zei we komen je ophalen, we gaan je helemaal kapot schoppen. Um, en in plaats van dat uh, een, een medium als Geen Stijl nou gewoon even nadenkt... van misschien zijn er meer Tom Kantelbergen en misschien moeten we Tom K. ervan maken... dan is die jongen uit de problemen, die heeft gewoon vijf dagen lang... heeft die sidderend op zijn kamer gezeten, durft niet meer naar buiten. Ja. Kijk, dat zijn de gevolgen van het uh, niet meer anoniem houden van verdachten. Ja. En dat is niet de eerste keer, dit Het is geen incident... want het is al eerder gebeurd dat de hordes uh, voor een, een flat van iemand... stonden die dezelfde naam had als degene die mm. gezocht werd. Uh, dat ponies, kan gewoon niet dit. zegt, ja, deze jongens, hè, die, die acht waar het om gaat daar in Eindhoven... die hebben hun privacy uh, verspeeld, hun recht daarop... Uh, om uh, ja, door met z'n achter die man dus in elkaar te, te schoppen, half dood zelfs. Uh, dus ze moeten gewoon niet zeuren. Ja, maar ze hebben dat recht mm. helemaal niet verspeeld. Iedereen heeft dat recht wat je ook doet. In principe dat recht blijft staan. En het is volkomen terecht als die advocaat er een punt van gaat maken. Ik denk overigens niet dat Poont veroordeeld gaat worden tot een enorme boete of iets dergelijks, maar moreel is het wel verwerpelijk. Net zoals overigens de actie van de jongens moreel verwerpelijk is. Maar het is niet zo dat als de één uh, in de fout gaat, dat jij als verslaggever ook in de fout mag gaan. Het is niet dat die twee elkaar wegstrepen. Of te te het veel is eigen om... rechten spelen vind je ook. Ja. Het, het is wel eigenlijk, maar weet je wat ook is? Dat ze dat nou niet in de gaten uh, hebben. Zegt ook wel wat over het intelligentieniveau van uh, Paul Maar het is een domme actie. Omdat we inmiddels weten dat rechters een lagere straf uitdelen. Wanneer media zich op deze manier mee hebben. Hmm. Moeite is dus wat willen ze nou eigenlijk? Nou, ik zag een advocaat gisteren van een van die jongens zat bij Paul Witteman. Die zei al dat hij dat ging inbrengen. Dat Natuurlijk... die jongens nu al in de media veroordeeld zijn. Ja, dat en... gebeurt ook bij Badr Hari. -Hari uh, uh, Benedict Fiek, heeft als grootste... Eigenlijk verweert tegen alle beschuldigingen. dat die jongen al zo'n verschrikkelijke uh, veroordeling. eigenlijk over zich heen heeft gekregen. doordat ze het publieke imago door de media is kapot gemaakt. D het is heel, heel waarschijnlijk dat. Uh, hoe vaker wij ook stukken over Badr Hari schrijven. hoe goed die ook allemaal zijn geresearched... dat wij daarin, daarmee inderdaad. een uh, verlaging van de straf tot gevolg hmm. hebben. Maar het is logisch, want je dat, dat wil de... je niet. Maar ze, het is wel ze... zo. Ze zitten al aan een schandpaal genageld. Hè? Mm. Dus dat deel van de straf hebben ze al gehad. Het is dus ook niet logisch als je dat uh, dubbel gaat uitdelen. Maar er zijn ook nog mensen die zeggen van... kijk, wat die jongens gedaan hebben... ik denk dat je maar weinig mensen kunt vinden die zeggen... nou, topactie is dat geweest. Dus iedereen vindt dat natuurlijk verwerpelijk. Ja, natuurlijk. Uh, er zijn ook mensen die zeggen... Ja, waarom gaan we... He, ook wij nu weer... we praten nu weer dus over de actie van de journalist in dit geval... van, van Poont. Uh, waarom gaan we ons niet richten op die daders juist? Precies om wat je zegt. Daar hoeven we het helemaal niet over te hebben. Daar zijn we het over eens dat dat niet kan... en dat die jongens een passende straf moeten Moet krijgen. Moeten we aan justitie overlaten. En het laat aan justitie over en daarmee is het klaar. Ja, Oké, okay. dat is dat gezegd. Dankjewel. Uh, dan uh, de dag tegen pesten uh, was het gisteren. Uh, gisteravond keken 657.000 mensen naar de themaavond... Uh, die daar uh, aan gekoppeld was. In het programma kwamen pesters en hun slachtoffers aan het woord... tussen de gesprekken door waren BN'ers te zien... die opriepen om een online petitie te tekenen tegen pesten... En onder meer uh, Art Royakkers, presentator en weervrouw Helga van Leur... gaven via een filmpje hun visie. Ik ben ook gepest vroeger. En daarom heb ik een tip en een troost. De troost is dat het uiteindelijk meestal ophoudt. Bij mij in ieder geval wel. En de tip is dat je erover moet praten. Met een leraar, met je ouders, met wie je ook vertrouwt. Want pesten is al erg genoeg. Je moet je niet ook nog eens helemaal alleen voelen. Ook ik ben vroeger veel gepest. En wat mij enorm geholpen heeft, is dat iemand zei... Weet je als je gepest wordt, heb je eigenlijk iets heel bijzonders. En daar kunnen die pesters niet tegen. Ja, uh, meer dan 24.000 mensen hebben intussen die petitie getekend. Erik, wat vond jij van het themaavond? Ja, ik vond het, ik vond het niet zo wel sterk en vooral dat laatste argument... van ja, als je gepest wordt, dan heb je iets heel bijzonders. Dat is een beetje, een beetje makkelijk. Uh, dat bijzondere kan ook iets uh, heel vervelends zijn. Een, uh, een beetje moeilijk lopend oog of een, uh, een uh, stoornis als ADHD. Uh, dat is niet iets om verschrikkelijk trots op te zijn of zoiets... Uh, wat ik met name uh, eigenlijk best wel makkelijk vond aan die avond... was, ja, we gaan met z'n allen een online petitie tekenen... en dan voelen we onszelf zo goed en dan zijn we zo bezig tegen pesten. Dat betekent natuurlijk helemaal niks. Het is, dat, dat is een Engelse term voor... Het is namelijk geen activisme. Uh -huh. Het is voor slekkers, Dus mensen die eigenlijk ja, even makkelijk klikken. Ja. Het stelt niks voor. Het gebeurt ook met veel andere onderwerpen ook. Je kan online allerlei petities tegen. Ja, ja, nou ja, ja maar makkelijk. soms hebben dan een effect. Bijvoorbeeld, ik zit ook bij MC uh, International. Dan krijg je ook regelmatig over de mail de vraag of je een petitie wil tekenen. Maar als je dat doet, dan gebeurt daar ook uh, iets mee. Uh -huh. Maar dit is een ontzettend loos symbool. Ik bedoel, ik ben ook uh, tegen het uh, vermoorden van mensen. Ik ben ook tegen het verkrachten van mensen. En ja, dan gaan we er met z'n allen een handtekening voor zetten. En dan verandert ja. dat dan iets? Verandert helemaal niets. Vond, jij, vond je het inhoudelijk ook goed verzorgd die avond? Uh, nee, want ik, uh, ik miste eigenlijk twee dingen. Maar daarvan zal ik er eentje noemen, omdat ik die het belangrijkste vind. En dat is, er werd uh, toch min of meer gesuggereerd... door, door de hele uh, opzet, in ieder geval van, uh, van dat uur, dat dag tegen pesten... Uh, alsof het alleen maar om kinderen en jongeren gaat. Terwijl we weten inmiddels uit onderzoek... dat uh, 1,2 miljoen van de Nederlandse werknemers wordt gepest. Ja, en niet ja. te zuinig ook. Dat is 16 procent uh, van de mensen die aan het werk zijn. En daar hoorde je helemaal niets uh, over. Nee, wat je zag waren of kinderen die zelfmoord hadden gepleegd... Dus die konden niet meer groot worden, zal ik maar zeggen. Of je zag volwassenen die uh, buitengewoon geslaagd waren in het leven. Maar die andere uh, groep die ook elke dag gewoon op straat loopt... en uh, de collega's tegenkomt uh, die treiteren en dwars zitten. Daar ging het helemaal niet over. Alsof volwassenen het allemaal in de hand hebben... en het allemaal zo goed doen. Helemaal ja. niet. Het gaat juist door. Ja. En dat hadden ze wel uh, kunnen laten zien, vind ik. Oké. Okay. Uh, dat was die persavond. Dan nog even naar de tros. Want die dreigen te stoppen met uh, de fusie, uh, met de AFRO. Want daar moeten zij uh, mee gaan fuseren. Ja. Omdat die omroep vindt dat ze niet genoeg gediend worden... door de vijf speerpunten die door de NPO zijn geformuleerd. Hè. Ze zijn bang dat ze niet meer de programma's kunnen maken... die de identiteit van de tros bepalen. En zolang de NPO niet die speerpunten willen aanpassen, Weigde de tros om door te gaan met deze fusie. Erik, hebben zij gelijk, ja, uh, Nou, dat ze niet willen fuseren, dat, dat snap ik wel. Maar ik, feitelijk, omdat de NPO die pijlers heeft gezet en blijkbaar is mu muziekfeest op het plein en Jan Smit met zijn vrienden gaan op vakantie, horen daar niet bij. Ja, dan moet je je dus gaan afvragen als tros niet zozeer of die pijlers moeten worden aangepast, maar of zij niet eens een keer uit het publieke bestel moeten opzouten en gewoon lekker een commerciële zender gaan beginnen of aanschuiven bij SBS. Dat zouden ze moeten doen, zeg je? Uh, nou ja, of ze zouden zich moeten aanpassen en daadwerkelijk in intelligente, belangrijke programma's gaan maken. Kijk, het is kiezen of delen. Ja. je kunt, maar de, je de, de kunt de publieke niet halverwege geven. We zijn een brede publieke omroep, dus daar hoort ook Jan Smit bij. Nou, nee, de, de publieke omroep moet natuurlijk een, een pakket geven dat nog niet door allerlei andere omroepen, eh, commerciële omroepen, wordt gegeven. En daardoor zorgen ze ervoor dat de gemiddelde Nederlandse televisiekijker... of luisteraar een breed pakket krijgt. Maar het is toch bizar dat wanneer iemand gratis broodjes staat uit te delen... en jij eh, wilt vervolgens zeggen, ja, dan gaan wij ook broodjes uitdelen... en daarnaast doen we ook nog wat groenten. Nee, die broodjes worden nog gratis uitgedeeld. Zorgt dan voor dat je alleen maar groenten maakt. Ja, ja precies. Melo de Avro, die hebben we even gebeld. Die uh, laat zich uh, voorlopig weten dat ze zich uh, geen zorgen maken... dat de fusie wat hun betreft gewoon doorgaat. Uh, trosdirecteur Peter Kuipers mag ook zeggen wat hij wil, uh, wat de Avro betreft. Uh, ja, doet hij dat dan voor de bühne om, om de boel nog een beetje onder druk te zetten? Of zou het echt zo zijn dat hij uh, die fusie gaat barricaderen? Ze hebben nog even de tijd, hè, geloof ik. En uh, misschien uh, denkt hij wel, uh, als je de trots uh, de benen neemt... Uh, zoals, zoals jij uh, zegt, dan, uh, dan, heb, dan hoeven wij helemaal geen enkel compromis te sluiten met ja. niemand. Ja, nou ja, het, zoveel tijd hebben ze nou ook weer niet. Het moet eigenlijk 2016 in Nee, in januari. januier 2015? 2015. 14 moet, moeten in ieder geval die fusies moeten een feit uh, zijn. Nou, dat is nog een heel jaar. Ja, maar het is omroepland hier. Het gaat allemaal heel langzaam. <laughs> <leuk zijn. laughs> gaan. jij denkt dat dat nog wel gewoon goed komt? Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Nee, want er, er komt wel een, een, een bom onder dat plan te liggen. Hè? Want ze hebben dus die, die verdeling gemaakt. Ja. Want de tros wil dan misschien wel zelfstandig blijven binnen het bestel. Maar dat kan dus niet. Nee, nou ja, uiteindelijk zullen ze toch eieren voor hun geld kiezen. Daar ben ik van overtuigd. Uh, er zijn zo, zulke aangename arbeidsvoorwaarden van werken bij de tros... en binnen de publieke omroep dat ze daar niet weggaan. Dus dat zal betekenen dat ze bijvoorbeeld 20% eruit zullen moeten gooien. Nou, dat, dat is dan maar zo. Dit soort dingen zijn toch meestal strategie... om te kijken of je er nog wat meer uh, uit kunt uh, puren en dan ja. uh, moet je rekken en strekken en dan krijg je gewoon net wat meer zin? Zo, Minster, zo heb ik het gelezen. Zo moeten we dat betitelen gewoon. Oh, uh, ja, dat, dat lijkt mij als, als de trossen nog iets meer aan de eigen trekken wil komen... dan lijkt het me verstandiger uh, om flink op je streep te gaan staan. Ja. Dit is een manier om dat te doen. Ik kan ook voorstellen dat je bij de AVO werkt. Ja, wat een gezeur allemaal. Ga nou gewoon lekker mm -hmm. met ons samen. Maar... Nou, ik, mis, misschien redeneer ze wel van... Als, zolang de tros inderdaad niet samen wil... en wij zijn de, het braafste jongetje van de klas... gaat uiteindelijk die bak geld naar ons... en dan kan de tros gewoon... Uh, uh, ja, ik, ja, op, op, op, op, op een bak fiets Hilversum uitfietsen. fietsen. Dan moesten ja. ze geen fusie, ja. dan kunnen ze het lekker alleen doen. Ja. Maar iedereen heeft altijd al het idee dat iedereen hier met elkaar loopt de ruzie en uh, loopt de stegelen. Dus dat beeld wordt wel weer bevestigd natuurlijk, dat, dat Hilversum totaal verdeeld is. Ik denk dat, je, dat er een groot misverstand is dat jij denkt dat heel veel mensen... Ja precies, zijn met kan de mensen echt in Hilversum. niks schelen hoor. Nee, we, Weet je dat, die ja, kijken gewoon naar televisie, 98 die kijken naar programma. de programma's van de publieke omroep. Ja. Dat is wat en, anders, en maar dat acht... gestegelen hoeven ze helemaal niet te horen. Ze kijken wel lekker naar de programma's en verder zoeken jullie het achter de schermen mooi uit. Ik noem één omroepdirecteur naast Jan Slachter weten ze niemand te noemen. Niemand. Nee. was erg pleit voor Jan Slachter trouwens. Ja, tuurlijk, maar die gaat ook met zijn hoofd bij een grappig uh, televisiespelletje zitten. <laughs> Dat zie ik jouw baas nog niet doen. Dan moet je, dat ken je met of niet. Okay. Um, uh, nee, dat blijkt dus wel. Uh, <laughs> Dank dat je er was. Dat zegt Eer, weer wat. Erik Nouwen en Melou van Hitten binnen het uh, Media Forum. We gaan zo meteen de Nationale Nieuwsquiz spelen. Wat uh, flink gescoord uh, al. Kijken of de kandidaat van vandaag over die hoogste score heen kan komen. Maar eerst een liedje uit de jaren 70. 1973 om precies te zijn. Dat wat deed jij de in 1973? Stevie Wonder is dit. So much love Or the sunshine of my life, een klassieker van Stevie Wonder, begin jaren 70. We gaan de Nationale nieuwskurs spelen, hoogste score is 96, afgelopen maandag neergezet. En de kandidaat van vandaag heet Sandra van der Wiel, is 21 jaar en komt uit Hilversum. Hartelijk welkom. Dankjewel. We moeten er iets bij zeggen, Sandra. Ja, eigenlijk maar, wel. Want jij bent ongeveer, nou, een uur geleden of zo gebeld. Ja, klopt. Dan kan je alsjeblieft komen. We hadden een kandidaat die had afgezegd of werd ziek uh, en nog iemand anders kwam ook weer niet, om allerlei redenen. En Jij bent zo stoer om te zeggen, nou oké, okay, laat maar gewoon gebeuren. Ja, precies. Ik ben student journalistiek, ik weet alles van het nieuws. Uh, Kom maar over die quiz. Nou, dat is niet helemaal, maar ik heb <laughs> vrij weinig meer gekregen helaas. Ik was gisteren weg, gisteravond. Dus, maar we gaan het zien, ja. laten we het maar doen. Nou, ik vind het heel stoer van je en ik zei al, we slepen elkaar erdoor. Uh, uh, maar dan weten we dat een beetje vooraf. Uh, eerst maar eens even de nieuwsfactor bepalen, daar komt-ie. This morning I want to talk about the future of Europe. De nationale nieuwsquiz. Cameron opent het debat en Rutte... Kijk naar zijn schoenen. De slechts denkbare uitkomst, de slechtste deal is stilstand. Wij zijn er nog niet uit, de ambtenaren zijn aan het broeden. Nou, voorzitter, ik zou zeggen, leest u nou gewoon eens rustig het regeerakkoord. Nou, en dan hebben we hier weer opperkoopman Zelstra, die zegt nee hoor, helemaal het kabinet. Wat wil dat kabinet dan? Ja, veel frustraties gisteren over de nog onduidelijke visie van het kabinet over Europa. De fractievoorzitter van het CDA, Sibrand van Haarsma Buma, die wil minder macht naar Brussel... en daarbij noemde hij een aantal voorbeelden, zoals bijvoorbeeld een vrouwenquotum en mediatoezicht. Vraag 1. Wie zei gisteren nieuwsuur dat er van het lijstje vraagtekens van Buma heel veel niet klopt? Geen idee. Noem iemand in en, Europa. Uh, uh, Rutte? Rutte. Nee, dat is niet goed. Het is Nelly Kroes een van de vicevoorzitters van de Europese Commissie. Een aantal zaken zijn helemaal niet Europees geregeld, zei ze... of er wordt het nog over gepraat. Vraag 2. Welke Europese president pleitte gisteren juist nog... in het Europees Parlement voor verdere politieke integratie van de EU? De enige naam die bij me opkomt is... Uh nou, die komt hier niet eerst bij me op. Nee, ik weet het niet. Wie dacht je? Van welk land? Ik dacht uh, de Eng uit Engeland. Ah ja, Cameron. Ja, precies. Uh, die is het niet. François nee. Hollande is het. We hebben een uh, sterkere politieke unie nodig, zei hij. Anders is Europa te zwak. Vraag drie dan. Dat is een kop uit uh, de krant. Die lees ik voor. En dan krijg je nog drie mogelijke antwoorden te horen waar die kop bij hoort. Aan jou de taak om die combinatie te maken. Oké. Okay. Wennen dat ik nu bij de ouderen hoor. Dus wennen dat ik nu bij de ouderen hoor. Gaat dit overeen? Een achtste groeper realiseerde zich gisteren door het maken van de CITO-toets... dat de middelbare school nu wel erg dichtbij komt. 2. Robin van Persie, die met zijn 29 jaar de oudste speler van het jonge Nederlandse elftal is. Vanavond oefenen ze tegen Italië. En drie 50-plus partijleider Henk Krol moet af en toe nog wennen aan de rol... die hij in de Tweede Kamer heeft als ouderenbeschermer. Wennen dat ik nu bij de ouderen hoor. Ik ga voor de laatste. Krol, hè? Dat zou kunnen, maar het is toch Robin van Persie. Zijn kop uit de Volkskrant van vandaag. Ik was gewend om bij de jonkies te zitten. Dat zijn nu anderen, al dus van Persie. Vraag 4. Het wordt lastig tegen Italië. Die hebben namelijk juist veel ervaren toppers opgesteld. Van welke Italiaanse club komen twee van de aanvallers? Uh, club uit Milaan? Ja. We zeggen altijd de achternaam telt hier, dus dat klopt wel, Milaan. Ah, weet je, deze krijg je gewoon van mij. Yes. AC Milan is goed. Uh, Mario Balotelli en El Sharawi, dat zijn de, de beide uh, spitsen daar van Italië. Allebei trouwens herkenbaar aan een hanekam. Vraag 5. een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Als u het over een achterzak met geld hebt, ik heb geen achterzak met geld. Want de financiële situatie is ernstig. En ik denk dat CDA zich dat ook realiseert. Wie is deze man? Ik weet waarover het gaat, maar de naam. Uh... Nee, sorry. Het was uh, Stef Blok, de minister voor Werk en Wonen. Hij heeft een probleem, want het CDA blokkeert alle plannen van het kabinet over de woningmarkt. Het kabinet heeft voor die plannen de steun van het CDA nodig, in de Eerste Kamer met name. Vraag 6. Als de plannen van Stef Blok voor een heffing op huurwoningcorporaties inderdaad nu stranden in de Eerste Kamer, dan heeft het kabinet een gat van hoeveel euro? 3 miljard? Bijna goed. 2 miljard. Laatste vraag nu. Je kan daarmee nog vier punten verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Dus het gaat om een onderwerp, niet om een persoon. Okay. Als je weet wat het is, dat onderwerp, onmiddellijk stoproepen. En dan zetten we de teller met de punten ook stil... en weten we hoeveel punten er nog bij komen. Luister goed, hier komen de aanwijzingen. Vier. Ik besta officieel nog maar in elf landen. Drie. In Nederland ben ik al sinds 2001 mogelijk. De euro, stop. De euro. De euro, zegt zij. Is dat goed? Voor twee punten, bijna de helft van de conservatieven in Engeland... zijn nu toch voor mijn invoering. Zou nog steeds de euro kunnen zijn. Voor één punt, het Britse lagerhuis heeft gisteren ingestemd... met een wet die mij mogelijk maakt. Dat is niet de euro. Nee. Weet je wel wat dat nu is of niet? Ehm... Um... Nee. dat nee, is het homohuwelijk. Of de oh, openstelling ja. van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Ja, um, ja uh, dat is niet uh, heel veel. Nee. Eén één puntje. Ja. En die heb, heb ik je ook nog mee gematst. Ja. Ja. <lacht> nou ja, als jij uh, toch die 300 euro weet te winnen, dan uh, delen, we, uh, delen we het gewoon. <lacht> ik kan dat heel makkelijk zeggen, want dat wordt echt heel lastig. Denk ik. Dan moet je de 96 goed hebben zometeen. Nou, dat is volgens mij in de tijd dat dit spel bestaat nog nooit gebeurd. Dus, uh, maar we gaan toch kijken hoeveel je komt. Zometeen in deel 2 van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. Minister Plasterk moet het plan voor superprovincies doorzetten. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat naar 7070, 70, kost 50 cent. Gratis bellen 0800-1101. U kunt naar de website www.standpunt.nl En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. We zijn terug bij Sandra van de Wiel. 21 jaar uit Hilversum, studentjournalistiek. Maar op het aller, aller, allerlaatste moment ingevlogen. Dus uh, ja, dat is toch wel een verzachtende omstandigheid. Eén puntje maar gescoord. We gaan nu toch deel 2 spelen. Geef gewoon een antwoord. Ja. Uh, maakt niet uit wat je zegt. We rekenen bijna alles goed komt -ie. De Nationale Nieuwsquiz. Een weggepest gezin uit welke stad wil een schadevergoeding van de gemeente? Rotterdam. Utrecht. Welk land is een aanslag op islam, uh, islamkritische auteur mislukt? Eh, uh, Denemarken. Dat is goed. Wie maakte gisteren na zeven maanden afwezigheid zijn rentree op de tennisbaan? Eh, uh, ja. De man van Fatima Morena Ramero. Uh... <laughs> nee, het is oh. niet goed. Oh. Nadal is het. De oh. schilderij van welke schilder heeft op een veiling ruim 33 miljoen euro opgebracht? Rembrandt. Picasso. Wiens belangrijkste speechschrijver stapt op? Obama. Dat is goed. Voor de kust van welke eilandengroep was vannacht een zware aardbeving? Weet ik niet. Salomonseilanden. Hoe heet de computerfabrikant die van de beurs is gehaald vanwege de verkoop van, uh, aan de topman? Weet ik niet. Dat is Dell. Een minister in welk land moet haar dokterstitel inleveren omdat ze plagiaat heeft gepleegd? Duitsland. Dat is goed. Waarvan hebben Amerikanen met behulp van een computer het grootste ooit gevonden? Weet ik niet. Priemgetal. In welke stad mogen winkels van de rechter niet langer elke zondag open zijn? Uh, Utrecht. Stilburg. In welk land is Ahmed Ahmed Niedidjad voor een driedaags bezoek? Egypte. Dat is goed. Wie is in een Vlaams spotje voor verkeersveiligheid doodverklaard? Weet ik niet. Goed, Lelikens. Aan welk land heeft Barack Obama via YouTube een videoboodschap gericht? Pas. Kenia. Hoe heet de blondine die het nieuwe jurylid voor de X-Factor wordt? Dat is goed. In welke stad hebben inbrekers 23 kassa's van de VVD leven geroofd? Groningen. Dat is goed. Of heet de wielrenner die naast Johnny Hogeland ook het voorjaar moet missen door een blessure? Weet ik niet. Je zei Karsten Kroon. <laughs> ja, dat is goed. Uh, nou, ja... Het was lastig, hè? Ja, dat was lastig. Zullen we dit snel vergeten? Ja, doen we. Gaan we snel je gaat doen. gewoon over een tijdje nog een keer meedoen als je afgestudeerd bent. Laten we dat afspreken. Ja, het is eh. wel een beetje schandalig met mijn opleiding die ik volg. Maar Zeven goed. punten heeft ze geschompt. Ja. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Volgende week worden de Edison popprijzen uitgereikt. De grootste kanshebbers zijn deze week live te gast op Radio 1. Straks vanaf 2 uur in Dit is de Dag, The New Shining. Everyone is changing, world's a little stranger. Every time I stop and look, Genomineerd voor de Amazon Popprijs 2013, The New Shining. Straks vanaf 2 uur, live in Dit is de Dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.